Het weer, eerst nog wat regen, later droog en opklaringen. Morgen is het zonnig, bij maximaal 29 graden. Later ook weer onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En het belooft een boeiende avond te worden vanavond. Bolscoach Lobby van Gaal zit hier aan tafel en Elisabeth Willeboort, ze komt ook. En live hebben we de wedstrijd Dynamo Kiev tegen Feyenoord. Maar eerst naar Rome. Hier zijn live vanuit Londen, Herman van der Zand en Robert Dit In de Italiaanse hoofdstad woeden natuurbranden, midden in Rome. Aan de telefoon is Angelo van Schaik, goedenavond. Goedenavond. Is er natuur in Rome? Ja, heel veel zelfs. Rome is de groenste hoofdstad van Europa. Daar hebben we drie enorme grote parken. Villa Borghese, Villa Ada en Villa Pamphili. Daarnaast door de stad nog allerlei parken die wat minder groot zijn... maar toch wel al heel snel het formaat hebben van het Vondelpark. Ja, er is dus nu in, in een aantal parken brand ontstaan. Hoe groot zijn die branden? Nou, ik sta nu op een dakterras en ik kan ze nog steeds ruiken. Want het is in dit, dit gedeelte van de stad waar de meeste branden zich hebben voorgestaan. Noord, noordwesten van de stad... En de, vooral die van gisteravond was heel erg groot. Er hing een enorme grote uh, rookplein boven, die was zichtbaar boven de uh, Sint-Pieter. Want hemelsbreed was het, ik denk een kilometer van uh, waar de brand was, was en waar de, de Sint-Pieter was. En er zijn dus nog meer van dat soort branden geweest vanochtend vlakbij het Olympisch Stadion. En vanmiddag uh, eigenlijk net een beetje buiten de stad richting uh, het meer van, van Bracciano aan de noordwestkant van Rome nog steeds. Hoe pakken die Italianen dit aan, het buswerk? Nou, er worden helikopters ingezet, er worden Canadairs ingezet zoals die heet, dat zijn de blusvliegtuigen en er zijn uh, behoorlijk wat brandweerauto's die uh, bezig zijn met het blussen van die branden. Uh, de helikopters uh, vliegen af en aan. Uh, straks, vlak voor de uitzending, vlogen hier ook nog eentje overheen. Uh, die halen water uit de Tiber uh, en gooien dat vervolgens op uh, de branden, met name die vanochtend aan de voet van de Montemario bij het Olympisch uh, Stadion. Uh, daar is veel type water overheen gegaan. En ze houden ze eigenlijk wel een beetje onder controle. Maar er ontstaan dus telkens ook nog nieuwe branden. Uh, hoe kan dat? Nou, de voornaamste oorzaak is natuurlijk de droogte. Het heeft hier al uh, drie maanden niet meer geregend. Uh, behalve dan twee enorme stortbuien vorige week maandag. Maar goed, dat zet natuurlijk niet echt veel zoden aan de dijk. Uh, meestal is de oorzaak van dit soort branden onoplettendheid. Mensen die een, een brandende sigaret uh, uit een auto gooien... Uh, zeker in dit jaar getijden ja, betekent dat dus gelijk brand. Maar omdat het uh, vaak is voorgekomen in dit gedeelte van de stad en hetzelfde gedeelte van, de, van de stad, uh, denkt men toch wel dat er misschien wel uh, mensen zijn die het aangestoken hebben. Daar is nu een onderzoek naar gaande ja, en daar is even afwachten wat daar precies uitkomt. Dankjewel, Angelo van Schaik, over de natuurbranden midden in Rome. Veel Nederlanders actief vanavond, half negen bij het zwemmen. Halve finale is 100 meter vrij, Sebastian van Schuren en om zes voor tien. Het badminton met Jauw uh, Yi, ongeveer tijden zijn dat natuurlijk. En vanavond om twaalf uur, middernacht nog het beachvolleybal bij de vrouwen. Dan Marleen van Iersel en Sanne Keizer. En laten we de Feyenoorders dus niet vergeten. Dynamo hier voor ronde Champions League tegen Feyenoord 0-0. We hebben een deel van die wedstrijd hier uh, uh, via een streampje mee kunnen kijken. Feyenoord deed het helemaal niet zo slecht, de eerste helft rond van de Geer. Hè? Nee, eigenlijk ook helemaal niet zo heel erg veel weggegeven in een wedstrijd die nu twee minuten bezig is in de tweede helft. En 0-0 uh, staat er zelfs nog wel het een en ander gecreëerd. Met name, gek genoeg, via rechtsback Daryl Janmaat. Die helaas voor Feyenoord na 25 minuten eraf moest vanwege een liesblessure waarmee hij eigenlijk al aan de wedstrijd was begonnen. Vervangen door, door Singh. Daarna nog leer dan wel met een mogelijkheid. Maar naarmate de rust vorderde werd Dynamo Kiev wel iets sterker. Maar goed, het is nog altijd 0-0. Dat is prima eigenlijk te noemen als je het vanuit Feyenoord redeneert. Dat vindt men in Kiev blijkbaar niet. Daar is Krantjar inmiddels vervangen door Gusev. En verovert nu Feyenoord de bal op het middenveld. Singh met wat passen naar voren. Paast uiteindelijk naar Nelon, de linksachter. Komt uit bij het opgebied van Dynamo Kiev. Doet wel, uh, we gaan een linie terug, daar staan Vormer en Cicé. Feyenoord speelt met de twee spitsen, probeert met name op de counter te spelen. Het veroveren en dan profiteren van Cicé en Schaken en de snelheid voorin. En laat dat er nou eigenlijk uh, wat minder uitkomen in deze wedstrijd tot nu toe. Stefan de Vrij probeert de bal nu achter de laatste linie te leggen. Nee, De aanname is er voor die laatste linie nog van Sisse. die krijgt ook nog een duwtje mee. En dan is Feyenoord de bal kwijt en via Veloso heeft Gusev balbezit bezit. En wordt nu iets weggestuurd aan de rechterkant. Klaas in de achtervolging. Vijf meter voor het strafstopgebied staat Jarmolenko. Die heeft twee, drie Feyenoorders in de buurt. Dat is zelfs voor deze man uit de Oekraïne te veel. En vervolgens speelt hij de bal in de breedte. En via wat schrijven komen we dan aan de rechterkant uit. Voorzet, strafstopgebied in. Daar moet Erwin Mulder komen en die kan ook komen in betrekkelijke rust... Kan de Doelman van Feyenoord de bal vangen en een meegeven aan Ruud Vormer. Spelend aan de rechterkant op het middenveld. Een ruit eigenlijk op dat middenveld. Waar Klaas in de punt naar achteren speelt. Immers in de punt naar voren. En de linkerkant nu door Sing wordt bemand. Klaas in de middencirkel. Paas de bal. Ja goed. Want uh, Cisse laat hem gaan. Immers linkerpunt strafsel op gebied. Immers met een lage voorzet. Schaken goal. Ruben Schaken maakt de goal voor Feyenoord. Na 49 minuten. Dit is waar Feyenoord naar op jacht was. Een doelpunt maken in een uitwedstrijd. En Ruben Schaken is de man die het doet. Op aangeven van Lex Immers. Dit is een prima goal van Feyenoord. Waar Sekou natuurlijk ook een rol van betekenis speelt. Omdat hij die uh, paas niet onderschept, maar laat gaan voor Lex Immers. Die vervolgens het overzicht bewaart. De bal laag voorgeeft het gebied in. En daar staat de routinier. Met zijn 30 jaar is hij de oudste in het helftal van uh, Ronald Koeman. Rubens Schaken. Hij staat bij de penalty stip en een simpele voetbeweging. Verrast die Koval als hij zichzelf bijna een makkelijke loopactie. Wat uh, vrijheid heeft verworven. En zo komt uh, Feyenoord. En dat had er eigenlijk helemaal niemand verwacht. Toch gewoon op een 1-0 voorsprong. In het Olympisch Stadion van Kiev waar 40.000 mensen zitten die nu fluiten. Een fluitconcert daalt neer op in het donkerblauw gestoken Feyenoorders, maar dat zal ze door recht een worst zijn. Ruben Schaken maakt de 1-0 voor Feyenoord. De Rotterdammers dus in Kiev op voorsprong to stay was dat? When you walk in the room. Dynamo Kiev Feyenoord, Ronald. Heerlijk. Ja, en dat uh, willen de Feyenoord-supporters meegereisd met de ploeg ook weten. 1-0 voor. Doelpunt van Ruben Schaken komt geen eind aan de euforie vanuit het vak van de Feyenoorders. Maar wel oppassen, want daar is Dynamo Kiev. Natuurlijk gewoon een goede ploeg met verdet. Schot van Jarmolenko, metertje of 20 in de handen van Erwin Mulder. Die dus prima op zijn post staat. Wat Feyenoord moet oppassen. Natuurlijk neemt Dynamo Kiev geen genoegen met een 1-0 achterstand. En het is nog echt de vraag. Hoe lang Feyenoord stand kan houden. Hoe lang Feyenoord als een echte volwassen ploeg kan gaan spelen. Maar dat moet je wel zeggen. Het is een jong elftal. Hier en daar. Een uitschieter in, uh, in positieve zin. Wat betreft de leeftijd. Met inmars en met schaken. Maar men speelt als volwassen mensen. Nu Cisse die los is aan de linkerkant. balbezit heeft Cisse moet dan voorzetten. Maar er is niemand meegelopen met Cisse. En dus neemt Dynamo Kiev het balbezit weer over. Maar Koeman zei, als we zorgvuldig zijn, dicht bij elkaar blijven. Vooral niet meegaan in een renwedstrijd, maar doserend spelen. Dan kunnen we naar hen komen. Ik heb de zwaktes gezien van Dynamo Kiev. Nou ja, dat blijkt dan wel. Want Feyenoord staat met 1-0 voor. En het is niet voor het eerst dat Ronald Koeman handen wrijvend op zo'n wedstrijd vooruit loopt. En iets bedenkt, iets uitbroedt. En dat dat uiteindelijk helemaal goed komt. Heeft hij vorig jaar in de grote wedstrijden met Feyenoord ook al een paar keer gedaan. Kiev gaat voor de tweede keer wisselen. Vukovic, defensieve middenvelder, gaat eruit. En wie komt er voor hem in? Artem Milewski leeft in onmin met de clubleiding. Gedraagt zich als een volgevreten verdet en wil ook eigenlijk weg. Is te zwaar, maar is wel het grote talent van deze club. En hij speelt nu in de punt van de aanval. Een extra aanvaller er dus bij. Feyenoord zal straks moeten reageren. Hier is Milewski, licht van de supporters. Als hij het veld opkomt. Het eerste wat hij doet is een vrij trap omdat er een overtreding op hem gemaakt wordt door Singh. Hij moedigt zijn ploeggenoten nog wat aan. Heeft nog geen wedstrijd gespeeld. Nog geen minuut meegedaan in de competitie. Maar mocht vandaag op de bank zitten en nu dus invallen. En laten zien dat hij toch nog wel degelijk clubliefde heeft. Behalve dan liefde voor het clubcircuit hier in Kiev. Hij lust wel een drankje. is betrokken geweest bij een auto-ongeluk. Oftewel glamour boy na Sevchenko. Hij staat nu in het zassopgebied. Vrijtrap komt. komt. Oh, wat een blunder. Het is 1-1, het is 1-1 en ik denk dat het Milewski is die de bal als laatste raakt. Het is een blunder van Erwin Mulder. Hij trapt vanaf de rechterkant die Mulder tegen... Mileski aanboxt. Als hij de bal vanaf zijn doellijn wil wegkomen, wegboksen. Het is Gusev of het is Mileski. Daar moet ik even voor op de herhaling wachten. De vrije trap is van Jarmolenko Lang onderweg. Op het 5-meter-punt staat de Mulder. Hij boxt hem zelfs tegen Immers aan. En via Lex Immers gaat die bal uiteindelijk de goal in. En dit is nou precies waar Erwin Koeman of Ronald Koeman het zo vaak over heeft gehad. Er moet gecoacht worden, er moet gesproken worden achterin. Dan gebeuren dit soort dingen niet. Erwin Mulder is nu de slimiel in Kiev. Want hij zorgt ervoor met een eigenlijk kansloze actie van Kiev. Die omgezet wordt in een goal dat Feyenoord weer helemaal opnieuw moet beginnen. Natuurlijk, het is 1-1. Nu moet Mulder weer aan de bak omdat er een diepe bal gaat richting Jarmo Lenko. Nu is hij er wel op tijd bij. Ja, immers krijgt een eigen goal, maar kan daar helemaal niets aan doen. Want het is gewoon Mulder die de bal tegen hem aanbokst op een kansloze vrije trap van Jarmo Lenko. Nee, dit is niet goed wat Feyenoord doet. 1-1, nieuwe tussenstand na 57 minuten. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen bij de Olympische Spelen. Zoals elke avond deze Olympische Spelen is onze speciale verslaggever Erben Wellemars aangeschoven. Erben, welkom. Ja. Heb je vandaag gedaan? Ja, ik heb vandaag weer, weer een mooie dag gehad. Het is iedere dag weer raak. Vandaag ben ik naar het Excel-center geweest. Daar werd gejudo'd. Daar werd gisteren ook al gejudo'd. Gisteren ben ik wezen kijken bij Dex Elmond. En uh, toen zag ik meteen dat uh, Guillaume, zijn broer... Ik er hem heel hard aan. Ik hoorde eigenlijk maar drie mensen. Maarten Arends, Guillaume de coach. En, en, uh, uh, en de korf van de geest. Korf van de geest hoort natuurlijk overal iedereen altijd. Die hoor je wel. Uh, <laughs> en ik ben, vandaag ben ik daar met Dex. Want Dex ging het gisteren niet goed. Maar vandaag moest zijn broer Judo. Dus ik ben met Dex meegegaan om te kijken bij zijn broer. Uh, dat, is, dat is mooi. Als je daar dan zo dicht bij, bij, bij kan zijn... Uh, maar dat was gewoon een fantastische ervaring. Ja, we hadden Diks uh, gisteren hier in de studio. En toen zei hij ook: van nou ah, goed, ik, ik ben heel erg teleurgesteld, maar ik ga wel morgen mijn best doen om uh, Guillaume ja. tot ho grote hoogte op te stuwen. Ja, inderdaad, inderdaad. Dat is heel raar. Je hebt twee broers. Hè? Twee broers die moeten binnen 24 uur allebei presteren op de, op de Olympische Spelen. Daar was ik ook wel erg benieuwd naar. Want ja, want dan ben je, ben je de, gisteren heb je verloren, ben je enorm teleurgesteld. En dan een dag later dan moet je broer. Ook alweer, ook, alweer, ook, alweer, ook alweer presteren. Heb je daar dan, je daar dan wel zin in? Uh, uh, hoe komt hij dan, dan zo'n zo dag, dag door? En wat me eigenlijk heel opviel ook wel... met beide jongens eigenlijk... is dat ze zo, uh, uh, zo hun emoties onder controle hadden. Dat want, hadden we bij Dex gisteren. hadden we die indruk hier aan tafel ook al. Ja, want gisteravond ook. Want ik denk, dacht van... Ja, je, je, dan word je hartstikke kwaad. En dan, het, dan ga je ja, dan ga je frustratie... dan dit laat je wel, wel, wel ergens blijken. Maar gisteravond uh, was hij hier inderdaad. En... Nou, ook rustig. Hij heeft twee biertjes gedronken. daarna ging hij rustig weer naar zijn hotel toe. Uh, dat zijn gewoon hele rustige jongens. Hij was, maar dat wel, echt, wel... Hij was wel kapot, hè? Dat ook... zag je ook Hij nou was wel gesloopt. Oh. Hij was echt ook heel erg moe. En hij zei ook wel dat hij uh, vanochtend ook moeilijk zijn bed uit, uit, uit kon komen. Want hij heeft vannacht heel veel nagedacht. Maar voor mij kunnen we het beter maar gewoon naar gaan luisteren... naar de wedstrijd van zijn broer Guillaume. Beweeg, Guillaume! Niet de statisch! Eruit! Eruit! Eruit! Hoger! Goed zo, goed zo! Vond jij het belangrijk dat jouw broer aanwezig was bij de wedstrijd? Uh, niet belangrijk, maar wel, het is wel goed voor mij. Guillaume en ik zijn belangrijk voor elkaar, dus je ja. stemt een beetje door de pak. Ik zag hem ook echt contact zoeken met jou. Ja, ja dat doen we meestal wel uh, als de Emo Giro, voordat hij dan de zaal in loopt, kijken waar die andere zit. En dan, uh, en er was één korte blik en dan zag je en dan keek hij, hij, hij keek meteen weer. weg. Ja, ja. ja, even weten waar je zit en dan een beetje ongeveer waar het geluid vandaan gaat komen. Kom maar Guillaume! Is mouw, heeft je mouw? Hé! Hé, door! Door Guillaume! Door! Hé! Hey. Nog een keer! Door! Goed zo! Zit in! Zit in! Zit in! Heb je s'nacht geslapen? Uh, ja, alleen wel heel licht en uh, voor mij niet zo heel lang. Wat dacht je aan? Ja, aan je wedstrijd. waarvoor uh, voor je had geknokt, uh, ja, waar het aan het heeft gelegen. Daar kon ik helemaal op niks komen. En uh, ja, wat ik, ja, hoe ik nu de rest van, de, van mijn carrière ga invullen. en Dat soort dingen, ja. Buitenom Kio, kom op! Je moet wat doen! Je moet wat doen Kio! Doe nee, het. Dit is kloot, hè? Ja, dit is echt kloot, hoor. Ja. een long uit je lijf geschilderd jongen. Ja, maar ja, dat is sowieso altijd als duo moet, dan... Uh, ...long uit je lijf geschild. Ja, je, je broer met wie je bent opgegroeid. En uh, wil dat die wint, dus je doet er alles aan. Maar soms is dat niet genoeg. Rio is klaar, uh, ik ben klaar en uh, we hebben allebei geen medaille. We keihard gewerkt, uh, maar ja, dat is geen garantie voor een medaille. En, uh, ja, nu uh, moeten we kijken wat we hierna verder gaan doen. Uh, voor allebei naar Rio gaan en uh, ja, nog door blijven knokken. Denk je daar nu, nu, nu, nu meteen al aan aan Rio? Nou, ik denk wel over na. Uh, ja, eigenlijk wel. Het is dus toch dan weer de volgende mogelijkheid om op de spelen medaille te halen. Dus ik denk dat stiekem wel een beetje aan. Maar ja, het is nog zo weer ver. Vier jaar, dat uh, duurt nog wel best wel lang. nog geen 24 uur geleden, joh. Ja, het is nog geen 24 uur geleden. Ja, dat is inderdaad zo. Zullen we je broertje maar gaan opzoeken? Ja. Wat gaan we nu doen, jongens? Ze zijn godverdomme, allebei verloren. Ja, dat is zuur. Uh, maar vorige spel hadden we ook allebei verloren. En dan moeten we ons uh, eroverheen zetten en weer verder gaan. Zo is het? Echt zo makkelijk? Het overheen zetten en gewoon weer verder gaan. Ja, huilen heeft geen zin, daar bereik je toch niks mee. Dus het wordt gewoon weer nu rustig evolueren en dan weer doortrainen en dan zien we het wel. Moet er niet eerst eventjes ergens een kleedkamer verbouwd worden? Nee, nee, nee, zo zijn we niet. We gaan er geen dingen verbouwen. Ja, en die kleedkamer heeft ons niks gedaan, dus wat moet ik daar nou uh, op gaan doen? Echt? Ja. Dat is het. Dat is het ding. Ik. ik vind het wel echt ongelooflijk jammer. Het is ongelooflijk jammer, ja. No, ongelooflijk. <laughs> Erben, zou jij zo hebben gereageerd? Zo, zo kalm en, en uh, alweer gericht op Rio? Nou, nee. Nee, nee niet zo rustig. Was echt, want echt, die ik die kwamen dus vijf minuten na de wedstrijd tegen. Ze zagen elkaar en... Uh, nou, ja, knop omzetten en doorgaan. Over vier jaar is er weer een kans. Ja, ik vind het ongelooflijk knap, hoor. Maar uh, die rust, nou, dat hoort natuurlijk ook wel bij, ook wel bij judo. Hè? Bij judo is het ook wel jezelf echt onder controle houden. Um, maar ja, dat, dat, dat, dan praten ze over zichzelf. Maar als ze dan elkaar aanmoedigen... Nou, dan ging die deks wel gewoon helemaal los, hoor. En je zag hem ook daarna... Nou, die werd, durfde hem eerst gewoon even niet eens een vraag te stellen... want hij was helemaal... Uh, zijn, handen, ha zijn handen op zijn hoofd en hij zat voorover gebogen. En uh, ja, je zag hem bij, bij, bijna huilen. Dat, uh, ja, dat is toch erg. Als je, nog een 24 uur geleden heb je zelf verloren... en nu, daar, nu, nu, nu staat zijn broer daar en allebei gewoon niks... Een dag geleden hadden ze allebei nog kans op Olympisch goud. Ja, en nu, ja. een dag later, zijn ze allebei met hun handen leeg. Ja. Dat zijn de Olympische Spelen. Ja, maar moeten die emoties er dan niet uit? Nou, wat, wat ze ook zeiden, dat ja, was toch, nee, ze ja. zeiden ze. Ze voelen ze, het zijn gewoon hele verantwoordelijke en volwassen sporters. Want ze zeiden ook later tegen mij: van ja, uh, we zijn hier, uh, want ze hebben een enorme band: he, die judo is onder elkaar. Ze zeggen ja, uh, Henk moet nog. Dus zolang Henk nog gewoon in, in, in, in, in de, in de, nog moet optreden... dan Henk gaan we nog, ja. Ja, nog gewoon naar het Olympisch Dorp toe... en blijven we gewoon in dat ritme. We blijven elkaar steunen totdat iedereen klaar is. Ja, geweldig. Wat een fantastische op- en topsportmensen zijn dat. Waar ga je morgen heen? Ik, ga oh, gewoon... ik denk dat ik het kan raden. Nou, zeg het. Dus dan. Dat, nou, tijdrit. Nou, tij... Ik wil het wel heel graag heen. Maar ik ga morgen eerst nog even afspreken met Floortje. Floortje is de reservekiepster van het Nederlands hockey-elftal. En dat vind ik uh, een heel bijzonder verhaal. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd, het verhaal. Ja, dat ben, ja, ik vind het heel knap dat je... Uh, uh, ze is voor de tweede keer reservekeeper, dus ze mag mee naar de Olympische Spelen. Dus ze is hier. En als ze, ze moet de hele voorbereiding meedoen, ze moet alle trainingen me, me, meedoen. Uh, maar als ze niet speelt, krijgt ze ook geen medaille. Ze mag ook niet in het, in het Olympisch dorp slapen. Dus ze slaapt in een hotel buiten het Olympisch dorp. En alleen op het moment dat er een training komt, mag ze eventjes meedoen. En tijdens de wedstrijden moet ze ook gewoon op de, op de tribune plaatsnemen. Nou, dat is echt. Als je, dat, als je zelf dat, dat kunt. Uh, als je zelf kunt opofferen voor de prestatie, voor een team, voor een medaille van een ander. Vind ik dat heel knap. En dat heeft ze niet één keer gedaan. Dat gaat ze twee keer doen. Goed. Goed, we zijn uh, en natuurlijk. Na dan heel erg benieuwd. Morgenavond weer en dan naar Marianne. Goed, zeker weten. Dankjewel voor nu, Erben. Graag gedaan. Feyenoord. 1-1 uh, is het tegen Dynamo Kiev. Ronald van der Geer. Feyenoord heeft het lastig. Uh, Feyenoord komt steeds meer onder druk te staan van uh, Dynamo Kiev. De kansen stapelen zich op en ja, moet eerlijk zeggen, de man die zo de fout ging bij de 1-1. Red Feyenoord wel keer op keer. staat nu wel op de post voorzet vanaf de rechterkant van Dynamo Kiev. Stelt nu aan Erwin Mulder. Want over hem heb ik het uh, heen. Maar Kiev houdt wel het balbezit. Veloso, die geeft een voorzet vanaf de linkerkant. Oh, daar gaat Nederland eronderdoor. door. En dan is er gevlacht voor buitenspel of voor Hens. Ja, het maakt eigenlijk allemaal niks uit. Het is in elk geval zo dat Feyenoord nu een vrije trap mag nemen in eigen strafstopgebied. Jarmolenko net gevaarlijk counter benen op een corner van Feyenoord. Die genomen werd en die door immers de verkeerde kant op werd gekopt. Direct omschakelen van Dynamo Kiev bracht uiteindelijk Jarmolenko in positie om te schieten. In de handen van Mulder. We hebben een vrijtrap gezien van Veloso. Betao met een kopbal van dichtbij. En over de goal en Ninkovic, dat was misschien wel de mooiste actie. Hij kwam vanaf de linkerkant, speelde Milewski. Die, die, ja, die hield die bal vast, kon Ninkovic om hem heen draaien... en uiteindelijk probeerde hij met het rechterbeen de bal om de verre hoek te, te draaien. Een mooie curve, maar de bal ging langs de goal van uh, Erwin Mulder en dus langs de goal van Feyenoord. En zo staat het dus nog altijd 1-1. Maar wankelt het wel, piept dan kraakt het zo heel af en toe bij uh, de Rotterdammers... die uh, zelf eigenlijk nauwelijks iets creëren, nog een voorzetje gezien vanaf uh, de linkerkant. Maar dat is het dan ook en er was er helemaal niemand uh, meegelopen van uh, Feyenoord, nee... Feyenoord heeft de handen vol nu toch aan Dynamo Kiev dat deze wedstrijd winnend zal willen afsluiten. Feyenoord heeft nu wel balbezit met een van de centrale verdedigers. Martins. Die speelt Singh aan. Die zo goed begon tegen de amateurs, maar wat is weggezakt. Probeert nu uh, ja, met snelheid uh, Cisse aan te spelen. Maar Cisse wordt uh, geklopt. Het uitverdedigen van Dynamo Kiev verdient de schoonheidsprijs niet. De Klaasie krijgt de bal aangespeeld uh, op het middenveld. Ja, dan besluit Mariner om te fluiten. En dat doet hij, omdat bij het uitverdedigen van Dynamo Kiev, een van de spelers van de Thuisklub geraakt is door een Feyenoorder en geblesseerd op de grond zit. Last heeft van de enkel. Ik weet niet precies wie het is. Ik weet wel dat Immers de dader is. Het is de aanvoerder Migalic, die de bal weghaalt. Ja, Immers staat bovenop de enkel van de aanvoerder van Dynamo Kiev. Nou ja, niet als zodanig beoordeeld door de scheidsrechter. Merner stond er ook een end vanaf. Het doet niet minder pijn overigens... de aanvoerder van, van dit elftal international ook van Oekraïne... en actief geweest op het laatste Europese kampioenschap. Hij Hinke pink nu verder. Maar ja, Feyenoord is wel het balbezit kwijt natuurlijk. Dat is nu voor Milewski, die op de held van Feyenoord... met een handigheidje probeert Molenko aan te spelen. Toezien door Klaasie, die nu vlak voor de middenlijn aan de rechterkant wegdraait, sing aanspeelt in de middencirkel. Snelle verplaatst naar de linkerkant. Naar Sisse. 10 meter over de middellijn. Weer terug naar uh, Nelom. Dan immers in de as van het veld. Gaat ook weer terug naar de middellijn. Sterker nog, gaat met de bal zelfs terug naar de laatste linie. Maar het is Indi. Nelom opgejaagd door uh, Gusev. Bal toch naar uh, Sisse. Maar via die vooriaan gaat de bal over de zijlijn. En is uh, fijn. wordt het balbezit kwijt. Nog 23 minuten. 1-1 is een mooie stand hoor. Om uh, mee te nemen naar uh, Rotterdam. Volgende week dinsdag als de return wordt gespeeld. In wellicht een uh, uitverkochte kuip. Want. Uh, ja, de, de schade zal uh, niet te hoog oplopen. Maar het lijkt er toch op dat uh, Feyenoord dit niet helemaal kan uh, volhouden. Het zou fantastisch zijn. En eigenlijk had Feyenoord deze wedstrijd misschien wel uh, kunnen winnen. Het is uh, voorlopig na 68 minuten 1-1. Dat is goed voor de Rotterdammers die nu een aanval van Kiev moeten verwerken. Nee, dat kan immers bezweren 10 meter voor zijn eigen strafsoepgebied. 1-1 dus de stand. in Kiev. Bob van der Tak in het zwemstadion. Wat staat ons vanavond weer te verwachten? Een hoop spektakel op papier. Vraag eens of het eruit komt. Wat krijgen we allemaal? Ja, nou de afgelopen dagen is het er wel uitgekomen in ieder geval. Want het is een zeer verrassend Olympisch zwemtoernooi tot nu toe. Met vele verrassende uitslagen. En uh, vanavond uh, ook weer vier finales op het programma, zoals eigenlijk steeds. En een halve finale, daar gaan we zo meteen met, uh, mee beginnen... met Sebastiaan Verschuren, een halve finale van de 100 meter vrije slag. En hij wil zo graag naar die finale. En dan gaan we zo zien of dat uh, gaat lukken... naar zijn goede optreden van vanmorgen in de series. Ook vier finales dus. 200 meter vrije slag. Vrouwen kan een hele mooie worden. 200 meter vlinderslag bij de mannen. Met Michael Phelps en gauw naar Kiev. Ronald. Ja, het nieuws is niet zo goed. Het is Brown, de man die al vier keer scoorde in de competitie. Die het nu ook doet tegen Feyenoord. Oftewel Feyenoord op 2 en achter. Voorzet komt vanaf de rechterkant. En dan staat hij wel akelig vrij. Deze Nigeriaanse spits om de bal in de verre hoek te koppen. En zo komt Feyenoord op achterstand. Het ging zo goed. 0-0 tot aan de rust. Een uh, voorsprong naar rust door Ruben Schaken. Foutje Mulder tegen Immers aan. 1-1. En uiteindelijk nu de paas. Die komt vanaf de rechterkant. En ja, hij loopt keurig weg, deze Brown. Niks op aan te merken bij Bruno Martenszindi. En zo is het 2-1 geworden hier in Kiev. We gaan weer terug naar Bob van der top. Ja, inderdaad, van het Olympisch Stadion in Kiev naar het uh, Olympisch Zwembad in Londen... waar Michael Phelps straks in actie komt in de finale van de 200 meter vlinderslag. En dan hoopt Phelps hier zijn eerste gouden medaille te gaan winnen. Maar is de vorm goed genoeg? Dat is de vraag. En die uh, moet hij straks zelf natuurlijk beantwoorden, die vraag. Verder, finale 200 meter uh, wisselslag op het programma bij de vrouwen... met die 16-jarige Chinese Xi Wen Ye. Die eh, een beetje onderwerp is van discussie in de zwemwereld. Daarover later eh, ongetwijfeld meer. En nog een mooi estafette-nummer to, estafette tot besluit. De 4x200 meter vrije slag bij de mannen. Met dan ook weer Michael Phelps, Ryan Lochte en Yannick Anjel. De grote man uit Frankrijk. Dus uh, ik zou zeggen, ga er maar eens goed voor zitten. Gaan we doen. Ik zit prima. Dus, laat maar komen. En in uh, Hilversum zit uh, Jobboot. En die heeft de hoofdpunten van het nieuws van de NOS. <tied> Klopt inderdaad. De minister Schippers van Volksgezondheid gaat waarschijnlijk onderhandelen... met de fabrikanten van geneesmiddelen voor zeldzame ziektes. Ze wil dat de prijs ervan omlaag gaat. Het College voor Zorgverzekeringen wil het kabinet adviseren... deze medicijnen niet langer te vergoeden... omdat ze te duur zijn en weinig effectief. De oma van de peuter uit Utrecht die vorig jaar dodelijk werd mishandeld... wil dat Bureau Jeugdzorg zijn fouten erkent.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 Het Belgische Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de vrijlating van Michel Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux. Martin blijft daardoor nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank in Bergen besloot vanmorgen dat Martin vervroegd wordt vrijgelaten op voorwaarde dat ze zich terugtrekt in een klooster. Ouders van de slachtoffers van Marc Dutroux zijn kwaad over de vervroegde vrijlating van Martin.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 Straks hebben we Elisabeth Willeboerse en Louis van Gaal. En een avond vol met zwemfinales is het. Maar eerst Feyenoord op bezoek in Kiev. Het zag er zo goed uit, Ronald. Maar nu niet meer, want het is 2-1 voor Dynamo Kiev nog 18 minuten te spelen. Nieuwe man in het veld, Ruud Vormer is er af. Tony Filena 17 jaar pas, mag dan ook wel op Europees niveau zijn debuut maken. Hij heeft het goed gedaan in de voorbereiding. Misschien dat Koeman nog hoopt op een bevlieging van hem. Maar dan blijkt dit uh, Kiev toch een maatje te groot voor uh, Feyenoord. Ja, dat, dat kun je eigenlijk gemakkelijk zo zeggen. Het is heel lang goed gegaan, maar uiteindelijk zie je toch... als de ruimtes wat groter worden, als Feyenoord wat, uh, ja, wat, wat vermoeider raakt... Dat Kiev dan toch de extra kwaliteit heeft om de bal wat makkelijker te laten rondgaan. En optimaal profiteert van kleine concentratiefoutjes bij de Rotterdammers. En het uh, doelpunt van Brown was daar een uh, prima voorbeeld van. Ja, Feyenoord probeert het nog wel. Schaken nu uh, weggestuurd. Achterin een onzekerheidje. Schaken houdt dan. Halverwege de helft van Dynamo Kiev heel even de bal in bezit. Maar verliest hem uh, uiteindelijk toch aan Betao. Een van de centrale verdedigers, Lik. De andere centrale verdediger geeft hem aan Veloso. Een van de vele nieuwe aankopen van de tegenstander van Feyenoord, want Ruben die gekomen is van Villarreal. En uh, Rafael, gekomen van Herta, die zit er niet eens bij de selectie vanavond. Die komen we later in dit seizoen nog wel tegen. Er is een miljoentje of dertig geïnvesteerd in dit elftal van Dynamo Kiev. En Feyenoord heeft laatst anderhalf jaar alleen maar voor 20 twintig miljoen verkocht. Velozo in de middencirkel. Opgejaagd door Lex Immers. Bal gaat naar de centrale verdedigers. Zo ongetwijfeld nu een paas moeten komen. Ja, het speelveld is nu klein. Alles en iedereen, behalve keeper Koval, op de helft van Feyenoord. Het publiek wil meer. Het publiek toch massaal opgekomen voor de... Deze wedstrijd. Popov nu aan de linkerkant. Geeft een balletje richting de achterlijn. Goed gelopen door Gusev. Legt de bal bij de tweede. Baal, daar komt Brown, Maar komt niet tot koppen. Vilena moet dan verder wegwerken. Dat doet hij goed voor de aangestormende Veloso. Maar met al zijn routine verovert Veloso. De bal op twee jonkies. Nelom en Vilena. En zo houdt Dynamo Kiev balbezit. En dus ook weer druk op Feyenoord. Betao, Veloso. Die uh, ook nieuw is, die uh, overgekomen is van Genoa uit Italië, Portugese International. En zich recht als uh, vormgever van dit elftal opwerpt. Overal is, altijd nog al speelbaar is. En eigenlijk een beetje in de dree hoe lang op punt is van uh, Kiev. Wat in elk geval vanavond speelt tegen Feyenoord. Nog een kwartier. Als de Rotterdammers via Leerdam mogen gaan ingooien. Maar je ziet de jongeren rechtsbek om zich heen kijken. Er is geen beweging meer. Er zit eigenlijk geen puff meer in het de elftal van Feyenoord. Het gaat dan naar Lex Immers. Maar het gaat zo ver over de Hagenaar heen. Dat Betao gewoon op de middencirkel, of in de middencirkel kan ontvangen. En rustig rondgespeeld kan worden. Makkelijk de vrije man steeds gevonden wordt door Dynamo Kiev. Nu met Gusev. Gusev steekt balletje op Brown. Doorzien door Martens Maar Gusev is toch weer de man die de afvallende bal brengt. Naar de rechterkant komt weer een voorzet. ...met een kopbal, Molenko is daar. Nou, dan krijgt Feyenoord hem net weg met de vrij. Maar weer de bal niet gehouden. Nee, de druk blijft erop. Kusev, balletje bij de penaltystip. Weggekopt door Martens Indy, opgevangen door Veloso. Maar nu een slippertje van de Portugees. Dan met Martens Indy. Ja, de bal direct diep richting Schaken. Maar weer doorzien en ontvangen door Dynamo Kiev, dat uh, ja, continu balbezit heeft. Herenmeester meester is in uh, eigen stadion. Het zal een bevlieging moeten zijn van Feyenoord. Wil wilde nog een uh, tweede goal van de Rotterdammers op het bord komen. Eerder die derde van Kiev. Kiev staat met 2-1 voor, nog 14 minuten. Ze komen het uh, Olympische zwembad binnen. Bob van der Tak, de deelnemers aan de 100 meter vrij. de mannen halve finale in Nederland. Nederlander. Met de Nederlander Sebastiaan Verschuren. Het is de tweede halve finale. De eerste zojuist heeft, vind ik, een beetje tegenvallende tijden opgeleverd. En dus heeft Verschuren eigenlijk een unieke kans om naar die Olympische finale te gaan. De snelste tijd zojuist, die viel niet tegen hoor. Van James Magnussen 47-63. En de tweede tijd van Cesar Cello Filio 48-17. Maar daarna viel het me toch allemaal niet mee derde tijd, 48-38. En Verschuren zwom vanmorgen bijvoorbeeld sneller, 48-37. En heeft dus alle kans om zijn grote droom waar te maken... namelijk die Olympische finale te halen. Vanmorgen een goede race, Verschuren, 48-37. 1 tiende, maar boven zijn persoonlijk record. En nu wil hij voor het eerst onder de 48 seconden gaan zwemmen, heeft hij gezegd. Dat is wel erg ambitieus, want zijn persoonlijk record staat op 48-27. En dan moet er dus nog wel... Een... Een flinke hap af. Dan zal in ieder geval de opening sneller moeten dan vanmorgen. Want uh, daar zat het hem uh, vanmorgen een beetje in. Wie zijn er verder nog in deze halve finale? Ja, niet de minste. Yannick Anjel. De man die uh, zoveel indruk maakt tot nu toe op dit Olympisch zwemtoernooi met uh, zijn gouden races op de estafette en op de 200 meter vrije slag. En Anjel die wordt uh, met andere ogen bekeken inmiddels door zijn collega zwemmers, zo liet hij weten. Hij zei van ze kijken me aan alsof ik een buitenaards wezen ben. Nou dat is hij niet, maar wel toch redelijk buitenaardse prestaties van Anjel die uh, in baan 1 gaat zwemmen zometeen. En verder ook nog Brand Hayden, oud wereldkampioen Nathan Adrian en ook nog een Belg Pieter. Timmers, daar is de start van de race. Sebastiaan Verschuren ligt nog niet zo ver achter. Na die start, dat blijft toch altijd zijn zwakke punt. Hoewel hij er veel op getraind heeft. Onder meer met behulp van onderwatercamera's. Maar als voormalig 1500 meter zwemmer zal het nooit echt zo'n grote kwaliteit worden. Maar het ziet er nog redelijk goed uit hoor op die eerste baan. 50 meter, daar is de tussentijd van Verschuren. 23, 49. Dat had wel ietsje harder gemogen. Maar het is in ieder geval sneller dan vanmorgen. Nu dan die de baan. Verschuren kan voorlopig niet tippen aan Nathan Adrian. Die heeft de leiding in de race. Verschuren kan zich daar mooi op aan optrekken. Want die twee liggen naast elkaar. Nu schuift hij wat op in het veld, Verschuren. En nu gaat hij misschien naar de Olympische finale. Wat wordt zijn eindtijd? Sebastiaan Verschuren, 48-13. En het is de derde tijd. En dan zit hij er dus bij... Sebastiaan Verschuren morgenavond in de finale op het Koningsnummer. Goeie berichten hier vanuit het zwembad. Hij gaat als vierde door in een nieuw persoonlijk record. Die barrière van 48 seconden, die heeft hij nog niet geslecht. Maar wel een verwetering van zijn PR met 1400ste. En dat is toch ook bijzonder fraai. Verschuren dus als vierde naar de finale achter Magnussen, Adrian... En uh, Garcia, een Cubaan, en verder door Cello Filio, Heden, Anjel en Lobincev. Dat is de line-up voor morgenavond. Ik ben de eerste om de virtue te in alles wat je bent. En alles wat je probeert te zijn.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 If you've had enough hebben we nog de versie die, uh, die deels Engels, deels Frans was. Uh, maar nu gewoon helemaal, we zitten in Londen, een gewone Engelstalige versie. Dus van Marlon Rudet en Anti-Hero. We gaan weer terug naar het uh, zwembad. Goed deed het die Sebastian Verschuren. We zaten er net even over te praten. Het is een beetje een anonieme zwemmer die, die toch maar mooi uh, flikt. Zo lijkt het, uh, Bob. Ja, het was een uitstekende tijd, een uitstekende prestatie. En hij is... Uh... Nou, ah, misschien toch wel met potlood medaillekandidaat hoor. Want uh, ik zie dat best uh, gebeuren als hij zich nog een keer zou kunnen verbeteren morgen. Maar goed, dat is... Uh, nou, zorgen niet voor morgen, maar het is in ieder geval uh, wel voor morgen die finale. Nu een andere finale, 200 meter vrije slag vrouwen. Was dat niet de quizvraag trouwens, uh, bedenk ik mij nu. Dacht het wel, hè? wat de tijd gaat worden straks. Ja, uh, ja, ja, Ja, dus uh, Federica Pellegrini heeft daar gisteren gezegd... na de halve finale dat zij verwachten dat uh, 1,55 laag nodig is om te winnen. Maar dat lijkt mij eerlijk gezegd aan de voorzichtige Volk kant. Voor wie? Voor haar of uh, de quizwinnaar? Wie bedoel je? Uh, nou, ik denk bij. gewoon voor <laughs> een van de acht in het bad. Maar, <laughs> maar ook voor de quizwinnaar. Maar uh, het lijkt mij aan de voorzichtige kant, hoor. eerlijk gezegd. Want dit seizoen is er al behoorlijk harder gezwommen... door Camille Muffat bijvoorbeeld... 1,54-66 noteerde zij al een keer. En Alison Smit was nog sneller met 1,54-40. En dat zijn uh, waarschijnlijk ook de grootste concurrenten van Pellegrini, de koningin van de 200 meter vrije slag. De laatste vijf grote titeltoernooien, waaronder de Olympische Spelen van Peking, was ze steeds de beste. En ze gaat nu voor titel nummer zes. Maar gaat dat lukken? Want de absolute totvorm lijkt te ontbreken bij Pellegrini. Ze was vijfde op de 400 meter vrije slag. En in de halve finale op dit nummer noteerde ze pas de vierde tijd. En de Italiaanse collega's hebben er geen enkel vertrouwen in dat uh, Pellegrini... Pellegrini haar titel gaat prolongeren. Maar goed, we gaan het zien met Pellegrini. Weet je het maar nooit. Ze start in baan 6. Heeft voorlopig het nakijken. Want Alison Smith start goed. De Amerikaanse in baan 5. En in baan 4 tussen de bovenste gele lijnen zien we Bronte Barrett uit Australië. Die als snelste in de finale is gekomen. Kleine verrassing gisteren. Melissa Franklin is er ook nog. Zij keert als eerste na 50 meter. En die moet je, daar moet je natuurlijk ook altijd rekening mee houden met dit supertalent uit Colorado. Gisteren goud op de 100 meter rugslag. Maar voorlopig is het toch haar landgenoten die het voortouw neemt in deze race. Allison Smit. Barrett gaat mee in haar slipstream. Mufat gaat ook goed in baan 3. Als we gaan richting het tweede keerpunt. 100 meter halverwege de race. Smith. ...is daar als eerste 8500 Het verschil met Franklin Mufa al op een seconde. En Smit die houdt hier behoorlijk huid, huid in deze race. Gaat ze niet te hard van start is dan de vraag. Pellegrini ligt uh, zo'n anderhalve lengte achter. En die uh, moet wel een enorme eindsprint hebben om dit nog recht te trekken. Dat gaat er niet lukken denk ik. Ze heeft al veel uh, eindsprints gehad. Zo wint ze vaak. Maar dit is een brug te ver. Dat kan toch niet anders. 150 meter. Smit heeft anderhalve. Anderhalve seconde voorsprong op Mufa en 1.16 op Franklin. En dan lijkt het gewoon een hele simpele overwinning te gaan worden voor Allison Smit. Heeft al twee medailles te pakken. Die waren van zilver en van brons. Wordt dit de gouden medaille? Daar heeft het alle schijn van. De voorsprong is enorm eigenlijk. Dat had ik niet verwacht. Een enorme voorsprong voor Allison Smith. Het wereldrecordschema is niet ver af. Dat lukt niet. Maar Goud heeft ze wel. De collectie is compleet. Na zilver en brons. Nu Goud voor de Amerikaanse. Wat een prestatie van haar. 1,53, 61. Dat is hem dan, dames en heren. De winnende tijd een nieuw Olympisch record en 1,55 laag was dus inderdaad wel aan de voorzichtige kant. Dat uh, kon je ook wel een beetje verwachten. Weer goud dus, weer zwemgoud voor Amerika. Dat is toch het toonaangevende land. In het zwemmen, zoals zo vaak. Goud dus voor Alison Smit, 1-53-61. Het zilver is voor Camille Mufa in 1 55, 58 En het brons voor Australië, voor Bronte Barrett in 1 55, 81 En Federica Pellegrini is dus ontroond. Ze verliest een keer een finale, dat is ze niet gewend. Ze eindigt uh, op de vijfde plaats nog achter Melissa Franklin. Popova zesde. 7 zevende en Palmer achtste, dat waren ze dan allemaal. Maar Allison Smit is dus de nieuwe koningin op de 200 meter vrije slag. De slotfase in Kiev. Feyenoord op achterstand tegen Dynamo. Ronald van der Geer. En Feyenoord is ontsnapt. Die verse maal aan een grotere achterstand. Drie kans alleen al voor Brown. En gek genoeg is het Herbert Mulder die steeds een reddende Engel is. En als Erwin Mulder het niet is, dan is het de lat. Want die Brown, die Nigeriaan, had zich onsterfelijk kunnen maken. Kans op kans heeft hij eigenlijk voor zichzelf gecreëerd. Hij krijgt hem er alleen niet meer in. Combinatie met Milevski, Toen trof hij de lat. Een jan uh, combinatie die hij ook weer door de as opzette. Toen met Lenko, Daar trof hij Mulder. En uiteindelijk een misverstand van Nelom. Althans, mistasten van Nelom. Op een bal vanaf de linkerkant zorgt. Ervoor dat Brown die bal helemaal vrij had in het strafschopgebied. Maar ook van dichtbij weer op de feyenoord goalie schoot. En zo staat Feyenoord continu onder druk. Komt het er zo heel af en toe wel eens uit, maar eigenlijk niet verder dan de middenlijn. En als het nog al verder dan de middenlijn komt. dan is het eigenlijk direct balverlies voor Feyenoord. Nee, Feyenoord snakt werkelijk na het einde van deze wedstrijd. 2-1 de stand voor Kiev. Nog 2,5 minuut met balbezit voor Veloso. Stuurt hij Brown maar weer eens diep. Maar die bal is te hard, gaat over de achterlijn. Ja, en dan kan Erwin Mulder die bal gaan pakken en proberen om nog een keer over de middenlijn te krijgen. Kijken of Feyenoord dan toch nog één keertje gevaarlijk kan worden. Erwin Koeman, die, ja, die gebaard, die is eigenlijk de hele wedstrijd aan het coachen geweest. Bezig geweest met dit duel om zijn ploeg bij de les te houden. Maar uiteindelijk verliest Feyenoord deze wedstrijd door een fout van Mulder. En eigenlijk door een fout van Bruno Indi. Want Indi stond niet goed te dekken. En Mulder op een trap overigens van Veloso bokste de bal zomaar tegen de rug van Lex Immers aan. Eigen doelpunt van Lex Immers, maar echt voor 90% op naam van Erwin Mulder. 88 minuten en een beetje inmiddels gespeeld. Balbezit nog voor Dynamo Kiev. Dat toch misschien wel zal proberen met het oog op die return volgende week. Om de score nog wat uit te breiden. Om het allemaal nog wat makkelijker te maken in Rotterdam. Als er volgende week in de Kuip wordt gespeeld. Koeman gaat profiteren van uh, wat, wat tijdwinst. Of Dans gaat wat tijdwinst pakken door het uitvoeren van een wissel. Wie gaat hij in het veld brengen? Het is allemaal jong. Het is dit keer Terens Congolo die uh, mag gaan uh, invallen. Komt voor Jordi Klaas. Klaas zit er helemaal doorheen. Die kleine middenvelder. En veel meer heeft uh, ja, Koeman ook niet op de bank. Dus komt nu eigenlijk een extra verdediger erin. Deze een centrale verdediger of linksback, heeft in elk geval wat lengte. En komt zijn verdediging assisteren in de laatste minuut van deze wedstrijd. Er zal een minuut of drie worden bijgetrokken, denk ik, door de Engelse Arbiter van deze avond. Die werkelijk geen probleem heeft gehad met dit duel. Alleen Lex Immers een gele kaart heeft gegeven voor een overtreding op Milewski. Slim uitgelokt overigens door die 27-jarige invaller aan de zijde van Dynamo Kiev. En ja, je kunt het niet helemaal met Milewski even zijn met zijn leefwijze. Dat is men niet. Niet, maar sinds hij in de Delftal is gekomen straalt het toch wel iets meer kwaliteit uit. Nu wordt hij weggestuurd aan de linkerkant. Hoor. Dan zie je toch wel dat hij wat pure startsnelheid tekort komt. De Vrij is eerder bij de bal te hoogte. van het strafschopgebied. Zing vervolgens met een diepe bal richting een uh, niemandsland als je uitgaat uh, van uh, Feyenoord. Want iedereen staat voor de middellijn. Bal belandt over de middellijn. En de centrale verdedigers van die Dynamo Kiev drijven hem nog een keer richting uh, de helft van Feyenoord. Feyenoord dat uh, zo... Uh, Zo'n goed gevoel had bij rust, want het was zo volwassen. Ja, drie minuten extra tijd wordt nu ook aangegeven. Het was zo volwassen verdediger, eigenlijk nauwelijks een fout gemaakt. En veel dreiging via Jamaat. Jamaat moest halverwege de eerste helft afhaken met een blessure. Daarmee heeft Feyenoord ook wel het nodige ingeleverd. Ja, en dan de goal van Schaken. Toen kon het eigenlijk helemaal niet meer op. Maar ja, gezegd al, twee persoonlijke fouten doen Feyenoord uiteindelijk de das om. Hoewel met een 2-1 voorsprong en een volwassen houding in de thuiswedstrijd... en misschien. Het publiek dat erachter gaat en deze jonge honden van Ronald Koeman nog een keer tot grote hoogte kunnen stuwen, is er misschien nog een wonder mogelijk. Maar het wordt in elk geval wel lastig over zeven dagen in Rotterdam. Koeman staat langs de lijn. ...zou als hij uh, overigens uh, in uh, de groepsfase terechtkomt met Feyenoord de eerste trainer zijn in Europa... ...die erin slaagt om met zes verschillende clubs in die groepsfase actief te zijn. Dat zal nu uh, nog heel ver van zijn bed zijn. Hij moet nog tegen Kiev en dan in de playoffs van de Champions League ook nog eens een keertje proberen om verder te komen. Het enige voordeel wat Feyenoord heeft als het uh, Kiev uitschakelt... ...is dat het verzekerd is van groepsfase Europa League. We gaan dit later allemaal nog wel een keer uitleggen. Want als Feyenoord deze ronde niet doorkomt, moet het nog playoffs spelen voor de Europa League. Daar komt Kiev nog een keer... En een balletje richting Yarmolenko uh, in het uh, strafstopgebied. Aan de linkerkant doorgeven op Guzef. Dat mislukt. Singh roeit de bal uit zijn eigen strafstopgebied over de zijlijn. En Popov gaat nog een keer ingooien namens Dynamo Kiev. De hoogte van het Feyenoord strafstopgebied. Nog anderhalve minuut. Popov kan dat ver. Dat weten we uit de Nederlandse competitie. Kongelo kopt de bal uit eigen strafstopgebied. Immers krijgt een duwtje van Veloso. En Feyenoord mag een vrije trap nemen. Als u niets meer hoort heeft Feyenoord deze wedstrijd met 2-1 verloren. Over een week is de return. We gaan naar uh, opnieuw spektakel, zo mogen wij aannemen... in het uh, zwembad bij uh, Bob van der Tak. De mannen, 200 meter. Ja, 200 meter vlinderslag, de krachtpatsers in het water. Een van de zwaarste nummers uh, in het zwemmen. En ik heb het al een paar keer gehad de afgelopen dagen over die bijzondere mijlpaal... dat er nog nooit een man in het zwemmen is geweest... die drie keer Olympisch Goud op hetzelfde nummer heeft behaald. En het is nu aan Michael Phelps om de eerste te worden. Hij deed al een poging op de 400 meter wisselslag. We weten hoe dat afliep. Dat werd een vernedering. Hij is deze 200 meter vlinderslag als vierde ingegaan. Maar was desondanks tevreden na de halve finale van gisteren. Hij uh, had het erover dat hij bewust een ingehouden race had gezwommen. Maar was dat wel zo? Want op die 400 meter wisselslag was het toch duidelijk dat Phelps inhoud tekort kwam. En de 200 meter vlinderslag dat is een nummer uit dezelfde categorie. Zwaarder dan zwaar. Ha, we zitten na de eerste 50 meter. Phelps heeft meteen de leiding genomen in de race. Zwemmend uh, niet van tussen de de gele lijnen maar vanuit baan 6. Naast hem Chet Leclou uit Zuid-Afrika. En daar weer naast Takeshi Matsuda uit Japan. Dat zullen vermoedelijk ook de belangrijkste concurrenten zijn voor Phelps. Maar Phelps haalt lekker door op die tweede baan. We gaan richting het keerpunt van de 100 meter. Daar is Phelps als eerste. De Martiër met Leclou 3600ste. En de Serviër in baan 8. Stepanovic op 4600ste. En Phelps nu zwemmend richting het keerpunt van de 150 meter. Matsuda blijft nog een beetje achter de Japanner. Clo zit nog goed in de slipstream van Phelps. En let ook op die man in baan 8. Maar voorlopig, Phelps nog altijd aan de leiding. En gaat hij dan die eerste man worden met drie keer Olympisch goud? Het lijkt er wel op. 150 meter. Phelps heeft de voorsprong. 3800ste nu. Matsuda op de tweede plaats. Clo derde. En nu komt die Japanner daar. Daar komt de Japanner in baan 4. En Phelps moet alles uit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 Hij had hem voor het grijpen, die gouden medaille. Op een meter van de finish lag hij nog aan de leiding, Michael Phelps. En dan laat hij zich verschalken door Chad Leclo, die het niet kan geloven dat hij gewonnen heeft. Die voor dit Olympisch toernooi zei, ik richt me op Rio 2016. Dan moet het gebeuren. Maar het gebeurt nu. Hij is Olympisch kampioen. Hij verslaat Michael Phelps op de laatste meters. Dat is het niet eigenlijk, op de laatste centimeters. En hoe is het mogelijk? Dat Velps met al zijn klasse, met al zijn ervaring, zich zo laat aftroeven in die laatste meters. Niet te geloven, dat zegt dan toch iets over zijn vorm. Zijn vorm die niet top is. Het was een veel betere race dan die vorige finale natuurlijk, dat is duidelijk. Maar hij had moeten winnen. Ja, je kan het hier goed zien, we krijgen hier een herhaling. En hij ligt gewoon aan de leiding, eigenlijk de hele race. En hij rondte... Hij, uh, Verprutst het. Ik kan het niet anders omschrijven. Echt bij de aantik. En zo pakt LeClos het goud, Phelps het zilver en de Japanner Takeshi. Matsuda het brons.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 To call on the phone Now I'm a soldier A lonely soldier Away from home Through no wish of my own That's why I'm lonely I'm Mr. Lonely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 mm -hmm. Mr. Lonely, I wish that I could go back home. Bobby Vinton en Mr. Lonely. Ja, wij ondervinden hier uh, dagelijks de problemen van het verkeer: dat het toch wel wat uh, drukker is dan je had verwacht. En dat het, uh, het reizen allemaal wat langer duurt dan je had verwacht. Dat ondervinden wij nu ook middels onze gasten. Louis van Gaal was onderweg vanaf uh, Wimbledon naar onze studio. Maar de auto is werkelijk muurvast in het uh, verkeer komen te zitten. Dat betekent dat uh, de kans groot is dat ze zelfs niet binnen twee uur hier kunnen zijn de vraag is of ze überhaupt hier het Hondhuis nog wel uh, gaan bereiken. Dus uh, ja, helaas, we hadden Louis van Gaal echt van alles en nog wat willen vragen over Patrick Kluivert bijvoorbeeld. Die zijn assistent wordt, maar uh, we kunnen het niet doen vanavond, want hij komt niet. Guido Wijers wel trouwens, die is er al. Dus dat weten we zeker. Tot zo.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 London Late Night in NOS Studio Sportszomer. Elke avond om vijf voor half elf, Nederland 1. Dit is Radio 1.